Hé, hey, een stem. Een stem in een verhaal. Jeroen hield niet van het schilderen van zeeslagen. Landschapjes vond hij maar zo zo. Jeroen veranderde zijn achternaam naar de stad waar hij geboren was. Dat klonk veel professioneler en was vast goed voor de zaken... In het begin wilde dat natuurlijk nog niet zo goed. Het Nederland van toen hield al niet erg van een beetje raar, maar al helemaal niet van Jeroen raar. Jeroen van Aken, bekend als Jeroen die Maalre, nu onder de naam Jeroen Bos, viel altijd al een beetje uit de toon. Zijn moeder wist het vast nog goed. Als kleine Jeroen terugkwam van school met tekeningen van rare fabelachtige dieren... Eerst dacht zijn moeder nog dat het kwam omdat het jongetje in de stad woonde. Dat hij simpelweg niet wist hoe een koe, varken of paard eruit zag. Jeroens vader vond het niet zo'n probleem. Hij zag de liefde bij kleine Jeroen voor het schildervak groeien en dat deed vader goed. Hij was immers zelf ook schilder en zag in Jeroen een mooie opvolger. Het was in de lente van 1480 toen Jeroen zijn laatste streek en zijn eerste schilderij bracht. Het was alweer wat jaartjes nadat Jeroen van school afging. Dat was in die tijd zo. Je maakte je school niet af, maar ging een vak leren. Volgens overleveringen ging het Jeroen goed af in die tijd. Hij raakte steeds populairder. Een beetje raar betekent ook exclusief. En hij verkocht zelfs werken in Spanje. Ook voor de Sint Jan in zijn eigen geboortestad maakte hij enkele panelen. Die zijn vernietigd, of gejat, tijdens de beeldenstorm van de 16e eeuw. Gelukkig leefde Jeroen toen al niet meer. Ik denk niet dat de panelen toen vernietigd zijn. Mensen droegen in die tijd vast grote jassen. Het was toen altijd koud en guur. Onder drie van die jassen is het drieluik toen naar buiten gesmokkeld. Misschien staan ze nu ergens in een privécollectie. Jeroen ging dan wel dood, maar 500 jaar na die sterfdag kennen de mensen hem nog steeds. Het wordt gezegd dat hij aan de wieg van het surrealisme heeft gestaan. En daar was hij dan behoorlijk vroeg mee, voordat het surrealisme op zijn hoogtepunt kwam zo'n aantal jaar geleden. Ook kijkt hij nog uit op de bossenaren van nu, op de markt in Den Bosch. Geen echt overzichtelijke plek, maar centraal genoeg om een mensenmassa iedere dag tussen de V&D, Perisport en Scapino te zien lopen. Verderop zit de kwast, een winkel die menig schilder wel bekend is. Misschien tuurt Jeroen wel in de verte, wachtend op die ene schilder die daar met verf van terugkomt. De eens zo kleurrijke Jeroen is namelijk sinds jaar en dag een beetje grauw. En ook al heeft hij penseel en kwast in de aanslag, zijn tubus zijn al jaren geleden opgedroogd. Jeroens kleurrijke fantasieën kun je op verschillende plekken bezichtigen in het land. Zo'n 23 in totaal zijn bekend. U luisterde naar een verhaal van Sanne van der Dungen. Het was ook haar stem. De stem die u nu hoort is van mij. En ik kom nog een aantal malen terug vanavond. Dus wees niet ongerust. Wees gerust. Hoogstaan. We rijden met de auto. Het is een lange dag geweest. Het regent en het is al donker buiten. Ik heb geen idee hoe laat het is. We slapen zit er nu even niet in. We hebben nog een zwaar taak voor de boeg. Ik weet niet waar we aan zijn begonnen. Maar het moet vanavond gebeuren. Gaan we beginnen? Ik moet eerst de spullen pakken. Gaat het werken, denk je? Beginnen idee. beginnen. We zijn er. Hasta la vista, baby. Tot de volgende keer. Ondertussen op het postkantoor in het toilet. Uh, ik heb hier een kaartje met daarop een foto van een vogeltje, een rood bosje en dat zit op een takje op het takje ligt ook sneeuw en de foto is van Johannes Klapwijk en er staat de tekst op gedrukt: leven doe je niet alleen. Het is gericht aan mijn allerliefste vrouw. En de tekst luidt als volgt: dag 180 uitroepteken. Hallo mijn lieveling, mijn schatje. Ik mis jullie heel erg. Hoe kunnen ze me dit aandoen en jullie ook? Is dit nu echt het beste voor ons? Ik begrijp het niet. Echt niet. Die stinkende, rotte, vethol van de jeugdzorg en die vuile kutwouten mogen aan de hoogste boom hangen van mij. Dit is extra straf voor mij. En ook voor jullie. Denkt ze dan dat ze god is of zo? De rechter heeft al genoeg straf gegeven voor wat ik gedaan heb. Wie is zij om daar nog een straf bovenop te doen? De vuile gore vet Het doet me heel veel pijn. En verdriet om, jullie, om niet bij jullie te mogen zijn. De verjaardagen heb ik ook al gemist. Maar hier komt ze nog wel achter. Dat zweer ik je. Ik had nog even een checkie liefje. Daadwerkelijk schrijf ik verder moppie. Ik hou ontzettend veel van jou. Nu huil ik eventjes moppie. Waarom toch, God? Waarom? Ik hou zoveel van jou en de kinderen. Dit heb ik niet verdiend, ofwel liefje. Ik schrijf je straks wel verder liefje van me. Ik heb nu te veel verdriet liefje. Wel trusten, schatjes van me. Ik hou van jullie. En dan dag 181 uitroepteken. Sorry liefje, zoveel sorry Mopje, het spijt me zo erg van, het spijt me zo erg schatje, dat ik je te hard in je been kneep, ik haat mezelf liefje. Morgen schrijf ik een hele brief over hoeveel spijt ik daarvan heb, maar ik deed het niet expres liefje, echt niet Mopje, ik hou heel veel van je. En is op de beeldzijde van de kaart ook nog geschreven, het volgende, liefste. Ik hou ontzettend veel voor jou, schatje. Ik mis je zo. Kun je me alsjeblieft nog eenmaal vergeven, liefje? Het was echt niet mijn bedoeling om je pijn te doen, schatje. Ik schrok er zelf ook erg van, Moppie. Sorry, sorry. Ik ben een hele grote lul, schatje. En ik heb er erg veel spijt van, liefje. Het zal nooit meer gebeuren, liefje. Dat beloof ik je, schatje. I love you so much. Ik hoop dat dit kaartje je opvrolijkt.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 was dit, exploderen kon. Moment raak het moment dat ik het of hoofd mij, bevatten kon ik dan meer. Was het voorgedaan? Zich had was mogelijk wat alles, toekomst en verleden, Van gevallen put. Hun in was ik, dromen, moeten nou nog ik die. Waren bij u wat heel, laatste die bij, eer dat, mogelijk twijfel geen haast, dat was echt hebt... Als je hoofd eenmaal naar datgene staat, wat ik hier niet verder uit de doeken hoef te doen, maar wat in ieder geval werkt om te met een ja, kleinschalige ontmoeting van een beperkt menselijke onderdelen, ge met geen enkele ge andere ge bedoeling. Daarvoor. Ja, ze ja, doen ja, vooral even een bepaalde vervolgingen. Een tijd lang. En de kritische mensen. Bij je ja. vervolging. Ja. En voor je vervolging. wordt alleen maar Of je is minder waar. De spanning wordt daardoor ontladen. Het heeft, beweren ze, een kalmerende uitwerking. In de encyclopedie staat, las ik. Dat moderne seksuologen het masturberen aanprijzen. Bevrediging valt niet af te dwingen. Geilheid. U hoorde een hoorspel gemaakt door Ivan van Hierden. Een bijdrage uit het podcastor van Marcel Dingemansen En over van Han van Haren. Lucht. Lucht. Vader Radio Lucht. Radio Lucht. Hallo Sertogenbos, Hier is uw vliegende kunstenaar Marit Snel. Op locatie met de volgende topografische coördinaten. Van 145 tot 149 oosterwaarden. En van 411 tot 412 noordenwaarden. We moeten een radioprogramma maken. Okay. Voor Radio Bostion. Wat zeg je? Over het land. Nee, over dit gebied. De moerputten. Maar ik ga niet het kamp op hoor. Ik ga alleen eromheen. Goed? ziek sporen. Ik denk dat hij hierheen is gegaan. Van de heuvel af. Zou die toch.. Oh jongens, dit is stijl. Ga ik dit doen? Oh. U hoorde een bijdrage van Marit Snel. Hoe bedoel je dat? Vind je dat een goede Zou ontwikkeling? Ik dat een vraag, maar Wat betekent dit? Wat betekent het je fascineert aan je werk? Interview. We zitten hier met Dirk-Jan van der Landen op het industrieterrein in Os. Dirk-Jan heeft hier een lijstenmakerij, maar ook tevens een galerij. Nou, dat is ook best wel opmerkelijk eigenlijk. Daar willen we graag wat meer over weten als dat kan. Ja, Vanwaar de keuze om naast de lijstenmakerij ook een gallery? Dat is eigenlijk een vrij logische keuze. Ja, Ik ben een beetje begonnen met uh, de lijstenmakerij. Uh, ik wilde daar een, een posterwinkel nog... Uh, uh, nog bij. Ik vond dat eigenlijk wel een, een, een, een soort raakvlak hebben. Alleen ik merkte op een gegeven moment dat ik eigenlijk steeds meer met kunst bezig was. Steeds meer met kunstenaars bezig was. Dus posters hebben plaatsgemaakt voor zeefdrukken, voor schilderijen uh, en dat is eigenlijk zo gelopen. Ik heb het, uh, het woordje gallery uh, eraan geplakt. Lijstenmakerij en gallery. Hoe begin je eigenlijk een uh, galerie? Want uh, je bent eerst gewoon begonnen als, uh, als lijstenmakerij. En uh, ja, begin je galerie door gewoon op een dag een, uh, een bordje neer te zetten met uh, galerie? Of, uh, of komt daar nog meer bij kijken eigenlijk? Ik heb gewoon een bordje inderdaad in de tuin gezet. En gezegd van ik ben, uh, ik ben een gallery. Ja, je kan nog kiezen galerie of gallery. Ik moet zeggen ik vond gallery van mooie klinken. Ja, ik heb altijd gezegd, ik wil voor mijn 25, e wil ik een eigen zaak hebben. Dat was al op een vrij jonge leeftijd een, een lijstenmakerij. Ik heb in de Lijstenmakerij gewerkt uh, bij verschillende. Um, gewoon het idee gehad van voor mijn 25 e een eigen zaak. Dus ik ben daarin gesprongen. Dat is allemaal heel vreemd allemaal gelopen. Maar ja, goed, Lijstenmakerij, ja daarnaast bezig zijn met, nou goed, dat had ik in het begin al gezegd van in contact komen met en op, uh, op een gegeven moment toch denken van joh, ik heb kale muren. Um, Waarom hang ik daar geen werk op? Ja, precies. Maar uh, hoe kom je dan bijvoorbeeld aan die kunstwerken? Zijn dat klanten van jou die bijvoorbeeld eerst hier geweest zijn om uh, een kunstwerk te laten inlijsten? Onder andere, ja. Uh, ik, ik, ik leer uh, mensen kennen. Of dat zijn weer kennissen of vrienden. Of uh, Op wat voor manier dan ook. Het kan ook heel raar lopen. Uh, dat ik op een feestje sta met iemand te praten. Die zegt van ik ken nog iemand... Um, dat is ook een van de werken die ik hier heb hangen. Dat was op een verjaardag in Amsterdam. En daar leerde ik een meisje kennen die weer iemand jo een jongen kende uit Waalwijk. Nou, Daar ben ik langs geweest, die maakt, vind ik geweldig werk. En, uh, of mensen zoeken mij op. Vroeger uh, dacht ik uh, commercieel te moeten denken. Zoiets had van, ik moet uh, bepaalde werken hebben hangen omdat dat commercieel is, omdat het verkoopt. Wat ik nu eigenlijk doe is van, ik zie een hoop werken, vind ik het mooi, dan wil ik het graag op hebben hangen. Ik wil ook een aantal dingen testen. Eigenlijk afwijs doe ik, um, ja, dat, dat zijn meer de, um, uh, de dames die zeg maar ernaast schilderen. Je ziet gewoon dat daar toch wel een, uh, een kwaliteitsverschil is. Uh, dat, dat, ja. Dus dat is, eigenlijk, dat, dat is eigenlijk het enige wat ik dan afwijs. Of eigenlijk nog ineens eens zeg afwijs, maar uh, ik probeer zo vaak nog ja, tips te geven. Ja, precies, want je hebt hier uh, ja, best een grote ruimte eigenlijk om uh, werk te kunnen ophangen. Je hebt hier, uh, we zitten hier op de benedenverdieping, maar je hebt ook nog een bovenverdieping. En je vertelde dat je uh, hier al eerder een, een expositie gehouden hebt. Kun je daar nog wat meer over vertellen? Jazeker. Ja, ik heb uh, eigenlijk al jarenlang het idee om een keer te uh, exposeren en dan uh, op mijn manier. Ik heb de werken opgehangen, uitgelicht. Ik wilde daar ook zeg maar, muziek bij hebben, uh, maar dan niet zeg maar, standaard piano en een, en een wijnproeverij. Maar um, ja, een aantal vrienden van mij die, die zijn dj, uh, jongens die produceren. Um, um, ik hou van, uh, ja, van stappen, um, verschillende stijlen van muziek. Dus ik wilde eigenlijk overdag een, een soort troubadour hier hebben. Een jongen die is kunstenaar, die hing hier ook. Uh, en s'avonds dan een dj, maar die jongen die kon helaas niet. Dus uh, heeft een vriend van mij eigenlijk de hele dag hier staan draaien. Um, en s'avonds, uh, daar kwamen ook een hele hoop vrienden uh, op af. En ook een... Um, een hoop ja, speciale klanten, jonge jonge ondernemers of, of jongere klantenkring, zeg maar, niet echt de ouderen. En ja, toen op een gegeven moment om 11 uur, toen had ik ook zoiets van alle lichten eigenlijk uit, hadden we nog een paar werken nog aangelicht en toen ja, volde vol volume knop open, dus we was eigenlijk meer een party met, met kunst aan de muur. Dus dat is mijn manier. Ik zou me kunnen voorstellen dat er bijvoorbeeld kunstenaarsinitiatieven, bijvoorbeeld in Os, zijn die jou met zo'n expositie zouden willen begeleiden en uh daarin uit handen willen nemen. Hoe sta je daar tegenover? Ik moet je eerlijk zeggen, dat heb ik... Uh, jij zegt het en je zet mij eigenlijk aan het denken. <laughs> <Ik mo> <laughs> dat is wel een hele goede. Nee, ik heb daar uh, eigenlijk te weinig contact met, met kunstenaars collectieven. Wat ik alleen wel weer heb is um, dan kom je weer in, ja, ik weet niet of ik nou uh, kwetsend spreek, maar dan kom je eigenlijk weer in het geëikte. Um, ik zit met toch een bepaald soort smaak. En um, heel, zo heel rustig, heel, heel zoetjes aan, leer ik zo wat meer mensen kennen. En net als die jongen, zeg maar, die, uh, die kunstenaar Tommy. Ja, die heeft dan ook weer contacten uh, in en met. En ik moet zeggen, dat vind ik toch wel een beetje de, de, de betere manier. En ook het liefst met jongere kunstenaars. Oudere. Kunstenaars, die hebben vaak hun kanalen al. En ik moet zeggen, ik ben de, de, de jonge speler op de markt. En, en ja, ik moet dan proberen dat op een, of een andere manier, maar toch. Uh, uh, ja, ik zie mezelf over, over uh, tien jaar uh, dat mijn netwerk dan zeg maar zo groot is als dat mijn collega's nu hebben. Is het uh, uiteindelijk je ambitie om een uh, galleryhouder te zijn met lijstenmakerijen erbij, zeg maar? Een beetje omgekeerd zoals het nu is? Ja, dat is een hele goeie. Ik, uh, ik denk het eigenlijk wel. Bij mij is het eigenlijk zo, ik heb een aantal dingen gedaan... en elke keer kwam er iets op mijn pad waardoor ik zeg maar weer een zijsprongetje maakte... en voor mijn gevoel steeds meer uh, mezelf ontwikkelde. Ik zie wel zeg maar, in de toekomst iets van dat ik dus inderdaad meer met uh, kunst doe dan met lijsten. Uh, vorige week hadden we een, uh, de uitreiking van het Nederlands kampioenschap lijsten maken. En ik, ik had een nominatie, ik zat bij de laatste tien van Nederland... Ik ben niet 1, 2 of 3 geworden. Ik weet ook niet of ik vier of 10 ben geworden. Maar wat ik wel um, eigenlijk daarmee uh, neer heb kunnen zetten, is dat ik dus ja, toch wel een beetje meedraai bij, bij de, met de betere uh, uh, lijstenmakers. Alleen, ik, ik weet niet precies ho, hoe ver ik dat zeg maar, nog uit kan bouwen. Da, da, dat, ja, dat soort ideeën, daar, uh, die, die spoken ze helemaal niet in mijn hoofd heen. En met lijst of met, uh, met schilderijen, met kunst. Uh, ja, daar zie ik nog een heleboel mogelijkheden. Ja, voor jou ligt de uitdaging uh, nou dus een beetje meer in, uh, in, ja, in gallery opzetten... verder uitbreiden en daar meer uh, kunstenaars voor vinden. Je klantenkring uh, daarin uh, vergroten waarschijnlijk ook. Absoluut. Nou, uh, hartstikke leuk. Ja, dan gaan we vragen voor um, ja. Benno en ik zijn bijvoorbeeld jonge kunstenaars... die uh, op zoek zijn naar plekken om uh, te exposeren. Kun je ons advies geven hoe wij het beste um, bijvoorbeeld met, met onze werken... de markt op kunnen krijgen? Uh, ja... Allereerst voor mezelf. Ik, ik sta open voor, voor jonge kunstenaars. Ik denk dat er veel collega's voor mij openstaan voor, voor jonge kunstenaars. Um, als je werk hebt, stap gewoon naar de gallery toe. Ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat, dat iemand je niet zou willen spreken. Dat Als jij bij een, uh, een galleryhouder, galleryhouder uh, binnen zou stappen of je zou een afspraak willen maken... ik kan me niet voorstellen dat die persoon dan op voorhand zegt van nee, dat, dat wil ik niet... Misschien aan de hand van een gesprek dat hij zegt, van, nou ik denk niet dat wij helemaal op één lijn liggen. Um, maar ik, ik denk dat het toch, zo werk ik in ieder geval. Ik vind het altijd interessant om te zien wat voor werk iemand maakt. Wat ik zelf eigenlijk heb, is van, ik heb nogal wat contacten in de branche. Uh, wat ik namelijk ook doe, is als ik uh, een expositie heb georganiseerd, of uh, nu heb georganiseerd. Daar heb ik dus wel weer een aantal collega's, vrienden zijn dat een beetje geworden, ook uitgenodigd. En um, ja gelijk eigenlijk voorgesteld aan de kunstenaars. En op die manier probeer ik ook de kunstenaar te helpen om op andere plekken te hangen. Waardoor zijn naam zeg maar vergroot wordt. Ik ken een aantal kunstenaars die zijn heel sociaal welbespraakt, komen heel goed over. Uh, extra vet. Ik ken ook een heleboel die zijn introvert. Die durven eigenlijk niet uh, zeg maar de stap te zetten om ergens uh, aan te bellen of binnen te stappen. Of op wat voor manier dan ook. Maar uh, ja, ik moet zeggen, ik vind het altijd wel leuk om... Uh, mee te denken om te kijken van nou ah, misschien kan ik je daar nog mee helpen of ja, dus ik ben ik weet niet of ik een standaard galeriehouder ben, maar ik doe de dingen op mijn manier en ik, ik vind dit leuk om te doen. En Eigenlijk gaat het mij voornamelijk dus om het helpen om te kijken um, en eventueel dus ja te promoten. Ja, het is dus meer eigenlijk een, een passie voor je dan uh, dat je daadwerkelijk heel erg uh, ja, rijk en uh, beroemd uh, mee wil worden? Absoluut. <laughs> Ja, ik heb van een heleboel mensen net horen gekregen van, jij wordt nooit rijk. Nou, ik moet ook zeggen van, uh, dat, uh, dat, dat is voor mij ook niet belangrijk. Ik, ik, ik ben zelfstandig ondernemer, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Dingen doen op mijn manier. Ik ben misschien heel eigenwijs, maar ik, ik vind het gewoon leuk om dingen uit te proberen. Als de mensen jou bijvoorbeeld willen bereiken, dan kan dat door middel van jouw telefoonnummer natuurlijk. Maar je hebt ook een internetsite. Uh, het makkelijkste is gewoon om me een mailtje te sturen. En dan is info Nou Hartstikke bedankt eh, Dirk-Jan. En uh, nou, heel veel succes met het uh, inlijsten. Maar vooral ook met het organiseren van uh, exposities. En uh, het benaderen van de kunstenaars. Goed, dankjewel. U hoorde een interview met Jan Dirk van der Landen. Gemaakt door Benno De Wit en Sanne van den Dungen. Hallo, hallo hallo Lucky, hallo, hallo hallo hallo, hallo Lucky, hallo Lucky, hallo. but they'll all be taken up with their own suffering and their own shame that they'll not carry Deze uur is een beetje verkeerd. Als je al snel sprengt, dan is het een uur. ...bijdrage van Danny Kieneker... Nu even totaal iets anders. We gaan het hebben over verwondering. Verwondering is belangrijk voor onderzoekers, wetenschappers en kunstenaars. Verwondering is de sleutel om grenzen te verleggen. Slechts verwondering, die soort van naïviteit, kan ervoor zorgen dat de ogen geopend worden voor nieuwe dingen. Verwondering over de wereld, over het materiaal en bovenal ook over jezelf. En hoe klinkt dan verwondering? Want dit is tenslotte radio. We moeten even nagaan wat verwondering is. En dat is ook niet makkelijk. Wat verwondering niet is, is beter te bepalen. Het is geen drama of het is geen agressiviteit. Verwondering is eigenlijk een onderliggend iets, net als humor. Het is een soort van parasiet dat toevallig meekomt. Of niet. En hoe klinkt dan verwondering? Als een onderliggend iets. Ik denk dat we dat misschien wel kunnen gaan ontdekken in de muziek die we nu gaan horen tot 12 uur. We beginnen met Roland Alfonso uit Jamaica met het nummer from Russia with love. <middels> Zegt en muziek, zegt Ethiopië en muziek. Nu dan Girma Benjenje met het nummer Inje Nik Baymashi. tut yeah. gut im allu tersch ka ruquis balu koblala ino chis eradalle bat sich sank anodertisch melk shi zagnet so baqum gedainech Merke, she's segnet gennet, so bakung work in ku alma's nish, Ethiopia with logo. Ulu yadenekesh, then eggs, cak all last cadega. Ye hell yet to the shing in Chimatasabia. Sumish Ethiopia? Sumish no can giddy. Ethiopia? Zishlami Birtu tu no gunchish a beselom Mekan to chish mandarin Yaskom Jinet Yalesh Inkenil Bish Kek on Josh en ik neerde lepjes, kijk ondacht, berlinisch. Wie Ethiopië zegt... En muziek zegt natuurlijk al gauw. Algemeen nieuw. Esta De Afrikaanse James Brown. Zemo, zemo, zemo mo datju. Haariken, haariken, wat je rustig laat jou datju. Zino Sirenda al-sara alle pagisia Alle-pagisia-tu-boaza-pazaza Zimu Zimu Zimu Zimu Zimu Zimu Zimu Zimu Zimu Zimu In Amerika. En de legende op dat gebied is natuurlijk de legendary Stardust Cowboy, met het nummer Paralyzed uit 1980. Heerlijke zangkwaliteit van de Legendary Stardust Cowboy, te raken bijna aan de kwaliteiten van Randy Newman, op zijn dilupide plaat Randy Newman Create Something New Under The Sun, een plaat uit 68. Een plaat die hij naar het gerucht wil, heeft kunnen maken dankzij de connecties van zijn oom. Een feit is dat de plaat van geen meter verkocht. De platenmaatschappij ging uit ellende beneden op het trottoir de platen uitdelen aan de voorbijgangers. Maar het is allemaal nog goed gekomen met Randy. En we horen hem nu met Davy the Fat Boy. Since we were a baby I was a comfort to his mother the David You may be the only friend He ever will have David the fat boy David the fat boy Isn't he round? Isn't he round? what do we weigh folks can you guess what it weighs you know it's only a quarter when a teddy bear with the girlfriend or something for wife. you've got to let this fat boy in your life i think we can persuade him The famous fat boy dance for you Give me half a chance I just know you like my fat boy's dance Dit was het voor vanavond, Radiolucht. Radioprogramma gemaakt door studenten van de Kunstacademie hier in Bosch. Voor meer informatie zie Myspace Radio Lucht. En tot afsluiting nog een, nog een warming-up voor de nacht. Goed. One, two, three, seven. One, two, and pull. Number five, trunk twisters. Is the sweat coming? Is the sweat coming? Everybody on the deck, hit the deck. On your back. I want those palms facing down towards the deck. Arms straight out to the side. We're going to start to the left side first. Ready? Come on. One, two, three, one. Left, center. Right, center, left, center, right, center, left, center, don't give up. Right, center, yeah, left, center, last one. Right, center, good, get on your feet. All right, you're looking good. Get your feet close together. Bend over, we're gonna touch the deck and thrust back. All right, here we go. Bend and thrust time, ready, up. Exercise, come on! One, two, three, one, one, two, three, two, one, two, three, three, one, two, three, four, one, two, three, five. Yeah. Six, don't stop. Seven, one, last one. Eight. That was good. You whipping it on now. Number seven. Push-ups on the deck. Now the only thing I won't touch in the deck is the palm of your hands and the toes on your feet. Keep your head and eyes straight to the front. Are you ready to whip it on? Are you ready to whip it on? Come on now! Down! Up! Down! Up! Down! Up! Come on! Down! Up! Down! Up! Get mad at it! Down! Up! You're looking good! Down. Down! Up! Do you feel it? Down! One, two, up! Three! Whip it up! One, Down! One, two, up! Three. I want those palms facing down towards the deck. Arms straight out to the side. We're gonna to start to the left side first. Ready. Up Bend over, we're gonna touch the deck and thrust back. Alright, here we go. Bend and thrust time. Ready? Up. Exercise, come on!